Nu kunnen Amerikaanse vrouwen vanaf 40 jaarlijks een mammografie laten maken. Tot de nieuwe richtlijnen is besloten na onderzoek... waaraan ook het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft meegedaan. Volgens de onderzoekers levert de screening tussen 40 en 50 jaar weinig op. Het leidt tot stress en vrouwen krijgen soms ten onrechte onrechten te horen... dat er niets aan de hand is. Amerikaanse artsen hebben kritiek op de nieuwe richtlijnen. Ze zijn bang voor hogere sterfte door borstkanker... omdat de ziekte te laat wordt ontdekt. Een Siamese tweeling uit Bangladesh is met succes van elkaar gescheiden. De meisjes van drie jaar oud zaten met hun hoofden aan elkaar vast. Twee jaar geleden werden ze door een hulporganisatie van Bangladesh naar Australië gebracht... waar ze nu na een operatie van 25 uur van elkaar zijn gescheiden. De komende dagen worden de zusjes in coma gehouden... omdat er nog allerlei hersteloperaties nodig zijn. Het is nog onduidelijk of de tweeling hersenbeschadiging heeft opgelopen door de operatie. Vooraf werd de kans hierop geschat op 50%.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 ja inderdaad waar de tweede helft net begonnen is pas een minuut of zes later dan eigenlijk de planning was want er anders weet ik niet maar dan komt meteen een hoekschop voor schoten aan de rechterkant van het veld het is uh, komt die ook oh, wel hoog oh, voor Het was hem wel die hem soeverein pakt en het gevaar geweken. gooit er meteen door naar Tim John Tim John heeft niemand bij ze kan die bal meenemen maakt een schijnbeweging moet hem nu gaan plaatsen plaatsen er ook een prachtige bal Maar zijn broer toe Naar Paul John aan de rechterkant en die verliest net die bal maar die die die die die uh, dat was doodzonde dat was een prachtige Paas van zijn broer. En dan nou moet Leunen er erachteraan halen. Achter die bal op 2-0 uh, Demmie de Zomendijk. En tussen is ze die bal goed oppakt. En meteen plaats aan de rechterkant van het veld naar Wilco Kloos. En Wilco Kloos pakt die bal aan zijn voeten. Plaat hem door naar Paaltjo. Paaltjo. En heeft die bal nog even in zijn voeten. Gaat kijken wat hij doet. Gaat tussen twee man door met die bal. En verliest die bal dan. En is het uh, schoten die die bal kan overpakken aan de linkerkant van het veld voor Schoten. En het is daar Tim Weer die goed stoort op uh, de nummer 3 uh, Patrick Meijers. Die moet helemaal terug. En dat betekent dat die de bal weer kan komen voor Schoten. hij dan gaan plaatsen op de nummer acht? Achter Nederland weer naar achter, naar Patrick Meijers. Patrick Meijers plaatst dan aan de linkerkant van het veld. En het is Schoten die die bal nog steeds in bezit heeft. Plaatsen we nu door naar de voorroede van Schoten. Komt die bal dan ook richting de nummer 10 Mossaal. Die moeten nu gaan voorzetten. Maar het is Leunissen die goed ingrijpt. Nee, het is Wilke Klooster. Die goed ingrijpt en die bal ontvult. Meteen diep gooit richting Paul Joan. Paul Joan kan die bal niet houden. Die gaan hij weg op het veld. Ja, het veld is toch een beetje glad, natuurlijk door. Al regen. Daar kun je niks aan doen. Maar er is een ingooi voor, uh, voor uh, schoten. Maar dan is die allemaal ja, in bal. Er zit voor aan, Nou, Broem nou, de andere kant op het veld. Richting uh, Woutersnel. Woutersnel kan niet bij de bal komen. Dat betekent dat Patrick Meijer om die bal kan oppakken. Achterin, plaatst hij dan kort naar uh, Daniel Schulsen. Daniel Schulsen, plaat uh, je dan door naar de zijkant. Komt die bal helemaal aan de rechterkant van het veld. Over naar Shorspels. Shortspel hier aan de rechterkant kan die bal oppakken voor schoten. En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 nou ga je Gijs paul geeft. Je plaatst hem met die in diep richting Mater snel. snel kan die bal niet houden. En dat betekent dat die bal over zijn ineens gaat het rood van de middenlijn. Maar het is toch aangeraakt door de schotenspeller... ...Joost Hofker gaat kijken wie hij gewoon Joost Hocker richting Woutersnel. Richting snel. snel komt erachter vandaan. Achter de nummer 2. Maar die krijgt een rugdekje van Patrick Meijer. En die kan die bal uh, oppikken. En die plaatsen we nu tegen Mater snel aan. Maar het is een ingooi voor schoten. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben in de tweede helft. Vijf minuten met de stand. Uiteraard.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 300.000 euro moeten voor 1 december binnen zijn. En eigenlijk op de rekening zijn gestort van de voetbalclub. Want anders gaat toch wel, waarschijnlijk naar alle waarschijnlijkheid, de stekker eruit. En zaterdag is er al actie gevoerd in Haarlem. Eigenlijk actie. Ja, dat klinkt negatief, maar dat was vooral positief. En aan de telefoon heb ik de voorzitter van de supportersvereniging, Pieter Annewever. Pieter, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, wat hebben jullie zaterdagmiddag gedaan in het centrum van Haarlem? Nou, we zijn uh, met z'n allen de, de, de stad ingegaan.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 Uh, nou, de, vrijdag op de thuiswedstrijd gaat nog wat leuks gebeuren Vrijdag op de thuiswedstrijd, ja. oké okay, Dus iedereen die nu al sowieso een tientje heeft gestoord via de machtering die? En een kaartje heeft ontvangen, ja. kan al erheen. Die kan al naar de thuiswedstrijd toe En, en kunnen ja. we wat verwachten? Ja, nou, we zijn wel dingen van plan op de thuiswedstrijd Oké, okay, nou, kan je nog even vertellen hoe laat en tegen wie? Het uh, is dus komende vrijdag om 8 uur uh, tegen FC Dordrecht Oké, okay. altijd lastig hè?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 Music van Arthur Conley. En uh, ja, hoor je ook goede muziek in de oren bij BVC Bloemendaal tegen schoten. Dat horen we van uh, Tjerk de Blauw. Tjerk, goedemiddag. De rust Emma. is uh, voorbij. En Maar er staat nog steeds uh, 2-0's, maar het had ook makkelijk al 3-0 kunnen zijn. Het was een hele goede aanval van Bloemendaal. Het was heel veel kloster die aan de binnenkant van de paal raakte. Zo de bal eruit stuit. Daarna was het Tim Jones die een goed schot gaf. En de doelman kon het net redden er waren een aantal serie hoekschoppen, waar onder andere Jeroen de Vries. De keeper testen. En die kon het net onder de lat vandaan halen. Daarna was er een goede kopbal van Tim.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 De ballen in zijn voeten. Dan probeer dan door te gooien naar Paaltje, maar dat kan hij niet. En is Alex Jou die die bal op kan pakken, en is het gevaar geweken voor uh, Schoten. Alex Jou gaat kijken hoe die heen kan spelen. gooit die bal op de grond, dan plaatsen we dan meteen door naar de rechterkant van het veld, naar Sam Gunjor. Sam Gunjor heeft die bal in de voeten, gaat kijken hoe die heen kan spelen. Plaatsen we dan even terug in de verdediging. En dat betekent dat die bal rondgaat bij, uh, bij Schoten, dit wen. Dat ze niet, uh, meer, uh, niet meer een lange bal direct zoeken, maar ze proberen nu te gaan voetballen. Maar ze krijgen weinig ruimte. We moeten gewoon heel eerlijk zeggen: komt die bal dan? En dan moet Joost Hofka erachter Pak die bal rustig op. En kan dan kijken wat hij doet. Plaatsen dan terug naar Bas en Welze. Bas van Plaatsen door naar Robert Leudes. Robert Leudes. Ik krijgen meteen een man bij zich. Die moet gaan kijken wat hij doen met die bal. Die plaatsen we even terug naar Bas en Welze. Bas Moeten hem doordirigeren. Doet het ook goed naar Wilco Klooster. En zo kan je er ook uitkomen. Wilco Klooster. Plaatsen we gelijk door naar Wouter Snell. Aan de rechterkant van het veld. Wouter Snell. nummer vier. De continu uitmaken. van Wouter Snell. Die bal in zijn voeten. Moet hem nu gaan voorgeven. Geef hem maar voort. En daar is. En daar is zo. En dat is de eerste daar. Paul John, die maakt de 3-0 en dat is het hij trekt vandaag goed als van wat snel en dat betekent 3-0 in deze wedstrijd. Ik weet. Zoveel heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park, de auto ligt en beschijnen je lichaam. Zonder honger, zonder remmen. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehaald. Ook niet toen dat zo.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 Um, verder, ja, Sinterklaas die heeft ook een bezoek gebracht uh, aan uh, Bloemendaal. En dat is uh, gisteren geweest, zaterdagmiddag. Toen uh, kwam hij aan. En zometeen uh, hoorden wij een reportage van Marvin, want zij was daarbij aanwezig. En uh, ja, over Sinterklaas gesproken. En de, deze goedheiligman is vanmiddag aangekomen in Zandvoort. Gisteren ook aangekomen in Heemstede. En vandaag aangekomen in Haarlem. Dus uh, ja, we hebben geprobeerd om ze allemaal op een rijtje te zetten. Um, want ja, er zijn uh, zoveel feestelijkheden...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 Maar nu eerst de Spider-Murphy-gang met Scandal in uh, speerbezierk. gaat al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 En waar het 2-3 nog staat, we dan hem dan aanval opzet via Paul John, Paul John heeft de bal op zijn voeten aan de linkerkant. Plaatsen dan door richting Michel Amos. die is in het veld gekomen voor uh, Wilke Klooster. Dat betekent dat Beren op zijn plaatsjes komen te spelen. Die is dus als uh, rechtbank gaan ververen. En we Bloemel dan kan nog steeds die aanval opzetten. Nu via Tim John. Tim John kan er niet bij komen, verliest aan de bal op het middenveld. En is het schoten die er meteen uitkomt. En dan gaat Danny Zomerdijk. En dan moet Gijs uh, je voelgeest. Doet het ook wel heel goed. Die plaatsen hem maar heel goed. Uh. En dan plaatsen we rustig door aan Joost. Joost Hofke, Joost Hofker, de bal zijn voeten. Gaat kijken waar hij heen gaat spelen. Yeah. Verliest dan heel simpel die bal op de nummer 10 uh, uh, massaal. En dat betekent een vrije trap voor uh, de schoten. Die wordt snel genomen hier. De bal moet terug. De bal moet aan uh, een aantal terug. Een terug. Zegt de scheidsrechter. En dan moet hij opnieuw genomen. Dus die dan ook, komt die bal dan ook weer. Is weer een het Via de nummer 6. Daniel Schutte. Daniel Schutte. plaatst dan naar Patrick Meijer. Patrick Meijer. heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken. Die doet kan plaatsen dan een klein tikje breed. En dan moet hij bal weer terug in de verdediging van schoten. Schoten. Wat dus probeert aan. Te maar nog weinig gevaren heeft voor het doel van Bas en Welze. Komt Patrick Meijer weer aan de linkerkant van het Veld. Heeft die ballen zoeten. Moet er dan op plaatsen. snel zit er goed tussen. Plaats hem meteen door naar Jeroen de Vries. Jeroen de Vries kan ruimte gemaakt. Is het Tim John. De ballen voeten. Tim John plaatst hem gelijk door. Verweerde hem door te plaatsen naar snel Maar de scheidsrechter zet er tussen. En nu is het wederom uh, Tim John die die wel goed oppikt. En uh, um, al die Poortse spelers. En plaatsen hem dan door naar Michel Abrams. En Michel Abrams staat net buiten spel. Maar het was een goede aanval van Bloemendaal. En het was één keer raken en meteen door. Ja, en dan uh, heb je het heel moeilijk als verdediging zijn. Ik wou die bal oppakken. Patrick Kneijer, de bal in zijn voeten. Plaatsen dan een klein keer naar binnen naar Daniel Schultzen. Daniel Schulz probeert dan weer uh, probeert dan, uh, Mo massaal te bereiken. Die plaatsen dan door naar Donnie Groenendijk. Die plaatsen in één keer voor die bal. En dan komt Patrick Kneijer. Patrick Kneijer, plaatst die bal terug.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 En die bal die gaat dan terug naar Wasser Welzer. En daar moet die genomen gaan worden. En Wassen pakt rustig die bal op. Legt hem neer om hem weer in het spel te gaan krijgen. Dit gaan we nog even meenemen. Kijken of het, of het een goede aanval kan worden voor Bloemenaal. Bloemenaal, wat soeverein deze wedstrijd. Op het moment dat de uitspelen is met een 3-0 want die was van Wassen Gaat dan richting Paaldjong. Kan Paaltyon erbij komen. Nee, Paaldjong kan er niet bij komen. T'avers wij werden niet goed corrigeerd. En dan weer Tim Jo die bal op te pakken. Dat lukt niet. En dan moet Tim Weer gaan corrigeren. Tim Weer, het hem terug. En hij naar Wassen. En dat is een woede. Was en met uh, daarom is die bal nog niet weg uit die verdediging. En dat betekent dat de uh, schoten weer eronder gaan opzetten. Via de nummer 7, George, Pelsen. George Pelsen. Het is dan goed Jeroen de Vries die ertussen komt. Met de sliding. En uh, George Pelsen maakt een rare schietbeweging nog. Maar dat heeft geen enkele zin. Want die bal is al lang weg. Zijn rechterkant Tim Beren. Tim Beren heeft die bal zijn Er gaan meters gaan maken. Doet het er ook. Moet ik nu gaan plaatsen? Op paaltje. Paaltje. Ga gelijk weer terug naar Tim Beren. Tim Bieren. Meteen weer naar paaltje. En nou staat Wouter buiten buitenspel. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Een klein half uur met de stand.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 Op Amerika stappen en richting zijn slaapvertrek, denk ik. En waar slaapt hij dan? Ja, dat, is, dat, dat ga ik toch niet zeggen, Soms kom je daar langs. Ja, dat vind ik eigenlijk wel spannend. Nee, dat kan niet. Oh, jammer. Nee, nee want hij moet nee, natuurlijk maar, ook maar, werken, ik hè? Zeggen, ja, daarom. Nee, ik begrijp ja, nou, het. Ik moet zeggen waar Sinterklaas slaapt. Oké, okay, nou, ik ga hem ook niet lastig vallen, hoor, dan. Nee, oké, okay, oké, okay, gelukkig maar. Nee. Hij nee, moet vanavond weer op de daken lopen samen met Amerika en alle Pietjes erbij.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 Er in de grote in had de doch ihn alle Frauen. En jij riep: Willkommen, Rock Me was superstar, er was populair, was so exaltiert. In Casa had flair, er war so een netto-dose, war een En alles riep: Willkommen, Rock Me Amadeus. Amadeus, I'm a Amadeus, Oh, oh, oh, Het Es was om um 1780 en es was in wie nog plastic money en die wie banken. Die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekend. Er war ein Mann der Frauen und liebten seinen Punkt. Er was een Superstar, er was so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky Dol Und alle sucht noch alte Captain Rock.